9 uur. Jurgen van den Berg. Het NOS Radio 1-journal. Goedemorgen allemaal. Er zijn zorgen over gemeenten die Oost-Europeanen willen weren. En omwonenden zijn de geluidsoverlast van Schiphol meer dan zat. Een overzicht van het nieuws. Hier is Elisabeth Thijs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 De vakbonden tekenen daarmee protest aan... tegen de aangekondigde hervormingen van president Macron. Die wil onder meer snijden in de gunstige arbeidsvoorwaarden... zoals de pensioengerechtigde leeftijd voor spoorwegmedewerkers. In Frankrijk rijdt vandaag gemiddeld maar één op de acht treinen... en buitenlandse treinen zoals die naar Spanje en Italië rijden bijna niet. De Thalys tussen Amsterdam en Parijs... gaat wel grotendeels volgens het spoorboekje.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 Het tankstation blijft voorlopig dicht. De parkeerplaats ernaast is wel weer open. Het weer bewolkt maar droog. Later op de dag neemt vanuit het zuidwesten de kans op buien toe. Mogelijk met onweer. En het wordt tussen de 15 en 18 graden. Morgen opnieuw wisselvallig en dan een graad of 15. ANWB Verkeersinformatie, Dennis Mooi. Het aantal files neemt gelukkig langzaam af. Er staan er nog ruim 100. Maar dat is nog steeds veel te veel voor een dinsdagochtend. Op de A2 van Eindhoven naar Maastricht heb je nu drie kwartier vertraging. Er is een ongeluk gebeurd tussen Born en Maastricht-Aken Airport. Dat staat 9 kilometer. A27 Almere-Utrecht tussen Almere-Hout en Hilversum. 14 kilometer en nog een half uur vertraging. En de A28 van Zwolle naar Utrecht. Ruim een uur vertraging tussen Strandhorst en Amersfoort. Door een ongeluk. Er staat 17 kilometer file. De weg is wel zojuist weer vrijgegeven.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 Het NOS Radio 1-journaal. Vijf minuten over negen is het. Ja, je hoorde het net al even. Meerdere gemeenten hebben regels opgesteld. die moeten voorkomen dat te veel arbeidsmigranten uit Oost-Europa zich in de gemeente vestigen. Daardoor komen er steeds minder huizen voor die arbeidsmigranten. Trouw schrijft er vanochtend over. en ik praat erover met Johan van der Kraats. van het expertisecentrum Flexwonen. Meneer van der Kraats, goedemorgen. Goedemorgen. Hoe groot is het probleem in Nederland eigenlijk? Uh, het probleem is uh, fors. Wij hebben vorig jaar een onderzoek gedaan... waar het bleek dat er op dat moment zo'n 100.000 uh, verblijfplekken in Nederland tekort zijn. En uh, we krijgen allerhande signalen dat het tekort eerder groter wordt dan kleiner wordt. En wat voor maatregelen nemen gemeenten nu dan? Uh, gemeenten die proberen... Uh, uh, zich vooral uh, uh, met name te focussen op het beperken van het, uh, van het, van het uh, probleem. Dat doen ze vaak door het, uh, door het organiseren van handhaving. En um, um, ze proberen daarbij um... Pardon, ik wil even uh, een slokje nemen. Ik, ik wou zeggen, ja, neemt, u, neemt u ons even een slokje water of... Ja. Uh, gaat het weer? Sorry? Ik zei, gaat het weer? Ja, het gaat weer. Ik moet eventjes een paste te plaats nemen. Ja. Nee, wat we zien is dat gemeenten vaak in actie komen... als er um, um, uh, overlast is vaak in wijken en buurten. Ze proberen dan ook um, um, in te grijpen. Pardon, ik heb even een blackout. Is, zullen we u anders straks even terugbellen? Uitstekend, heel vaak. La Laten we dat even doen. Uh, Johan van der Kraat is dat. Uh, bellen we straks terug. Uh, dan gaan we nog even terug naar de politie. Want een opvallende actie vanochtend, daar is het ook al de hele ochtend over gegaan... van de politie Amsterdam, die heeft dus foto's vrijgegeven... van de hoofdverdachte van de moord op de broer van een kroongetuig... in het proces over de Mokrooorlog. Die hoofdverdachte die werd van het weekend aangehouden... en het gaat de politie met name om de kleding die hij droeg. Woordvoerder van de politie in Amsterdam, Jean Fransman... die legt uit wat voor kleding er op die foto staat.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 Ray Burrito. was dat een Deeper Shade of Soul. Het is bijna 14 minuten over 9. Nee. De kritiek van Jan ja. publiek. Ah, mijn favoriete rubriek. <laughs> ja, mijn ook. Uh, verwarring vanochtend bij Maureen. En dat ging hierover. Hij leidt mij rond in het dorp waar hij woont, Sultanpur, Net buiten Hyderabad, de stad in Zuid-India. Ja, uh, er, is, er gaat een vraag uh, over van Marine. Zuid-India vraagt zij. Volgens Marine zijn er namelijk twee Rabats, één in Pakistan en één in Noord-India. Welke wordt hier nou bedoeld? Ja. Hebt ze? Nou, om dat even op te helderen, er zijn er inderdaad twee. Uh, onze correspondent Aletta was in India en die Haiderabat ligt, als je op de kaart ligt uh, kijkt, zie je dat dat in het midden van het land ligt, maar het hoort wel bij. Zuid-India. Uh, nou, het is namelijk de hoofdstad van de zuidelijke staat Andhra Pradesh. Oké. Okay. Dus, het, uh, dus ja, het is op de kaart in India. lijkt het wel ja. alsof het misschien een beetje in het noorden is. maar Het is, het is in het midden. In maar het, het is midden. eigenlijk in het zuiden. En het is dus het... Ik snap het ja, Oké, okay, ga door. Oké. Okay. In het gesprek vanmorgen, nee dat was gisteren, met de commandant van het uh, marineschip. Um, even kijken hoor. We, nou, de Holland. Het, het Holland. Ja, zijn majesteits Holland. Ja. Ja. Het ging gisteren veelvuldig over de Cariben hier op zender. En dat, dat is een term die we vaak gebruiken. Um, Leo die vraagt. Uh, dat vind ik een uh, akelig ingesleten gewoonte in de media. Um, um, het groene boekje kent die term ook niet. Cariben. Ook niet als keuzemogelijkheid. Het is gewoon Caraïben, Caraïben. Dus Waarom zeggen we Cariben en niet Caraiben zegt Leo eigenlijk. Ja, dat is zijn vraag. En, nou, dat is het antwoord. Dat het een. Uh, het is eigenlijk een ingeburgerde term. Defensie gebruikt die term ook zo. Wij ook, andere instanties ook. Het klopt inderdaad dat het niet in het groene boekje staat en ook niet in woordenboeken. Maar het is dus een uh, synoniem voor Caraïben. Ik begrijp zelfs dat, dat de oorspronkelijke bewoners daar uh, Indianen waren die Cariben heten. En daar is dus eigenlijk die hele regio daarna genoemd. Nou, wat. Uh, wat fijn deze ja, inhoudelijke ik doe als, invulling. Ik doe als je mij aan een pubquiz dan krijg je dat soort vragen. Ja. Maar goed, dat is, de, dat is de uitleg daarbij. Nog meer? Er is er nog eentje. De roep om meer openbare toiletten. De Darmstichting ziet graag dat er elke 500 meter een openbaar toilet is. En vanochtend legde de stichting bij ons uit waarom. We hebben ontdekt bij buikpatiënten dat zij uh, ongeveer de helft geven aan. Ik heb vanaf het moment dat ik aan kan krijg, heb ik vijf minuten om een toilet te vinden en en die vijf minuten, als je die doorvertaalt naar een aantal meters lopen... dan kom je op die 500 meter Ja, en Paul die appt ons. Als, je dit, als dit dan de uitleg is, dan moeten die wc's niet elke 500, maar elke duizend meter uit elkaar staan. Want in principe kan je dan altijd, als je in het midden staat... die 500 meter halen. Ja. Dus dat is uh, scherp opgemerkt nee, van Paul. Dat, dat klopt wel, ja. ja maar dan moet klopt. je wel ergens inderdaad een rechte, een rechte lijn hebben. Maar waarschijnlijk ben je vaak uh, minder dan 500 meter afstand... want dan zit je bijvoorbeeld net op 200 meter van de ene. Het ja. wel heel toevallig zijn dat mensen ja. net aandrang krijgen... precies in het midden van twee van die wc's. Ja. Maar goed, euh, laten we zeggen, dit is natuurlijk ook een, een manier om het inzichtelijk te maken. Hoe meer wc's, hoe beter, denk ik, voor, voor mensen die daar problemen mee hebben. Dus dat is de oproep. En er wordt vandaag een petitie over aangeboden in de Kamer. Vandaar dat we er aandacht aan besteden. Blijf reageren! Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan op Twitter via nosradio NOS Radio 1. En doe dat met hashtag R1JN. Het boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app... Of stuur een mail naar r 1 jnnosnl Dennis Mooi, hoeveel kilometer staat er nog? 350 en dat is ruim drie keer zoveel als gebruikelijk op dit tijdstip op een dinsdag. Maar het aantal files neemt wel af. Dus. Maar op de A2 van Eindhoven naar Maastricht loopt de vertraging juist weer op. Want er is een ongeluk gebeurd. Tussen Born en Maastricht-Aken Airport staat 12 kilometer file. Er zijn twee rijstroken dicht en de vertraging is een uur. Rijkswaterstaat verwacht nog zo'n anderhalf uur nodig te hebben om daar de weg weer te vrij te krijgen. A27 van Almere naar Utrecht... tussen Almere Hout en Hilversum 17 kilometer... en zo'n drie kwartier vertraging. heeft te maken met een ongeluk eerder vanochtend. A28 richting Utrecht is dus de weg ook weer vrij na een ongeluk... maar tussen Strandhorst en Amersfoort staat nog wel 18 kilometer file... en dan heb je drie kwartier vertraging. Hier zullen niet heel veel mensen hem kennen... maar in België is hij een icoon. De liberale politicus Herman de Kroo. Hij viert deze week dat hij 50 jaar parlementariër is. U hoort het goed, 50 jaar. 46 jaar daarvan zat hij in het federale parlement. En sinds vier jaar is hij parlementslid in Vlaanderen. Meneer De Croo, goedemorgen. Goedemorgen. En gefeliciteerd. Dankjewel, dankjewel. Uh, misschien voor, voor mijn collega's... jullie berekenen dat in dagen. Als ik naar Nederland kom spreken... en ik ben daar altijd goed ontvangen... dan geven mijn collega's van de Tweede Kamer... mij een cv met dagen. Ik ben dus, ik heb het laten bekijken... 18.262 dagen ononderbroken verkozen in het parlement. Zo. Had u ook heel veel andere leuke dingen kunnen doen in die tijd? Oh, ik, heb, ik ben ook een vier, vijftal minister geweest van onderwijs, van verkeerswezen, in de tijd van Nelly Cruz bij jullie, van pensioenen, van buitenlandse handel. Ik heb ook acht jaar. Uh, Voorzitter geweest uh, van de Kamer, partijvoorzitter, 20 jaar ja. burgemeester... ik ben uh, landbouwer, advocaat, uh, oogleraar, u kunt het <lacht> allemaal oplossen. Ja, maar, maar vooral in de politiek actief. En je kunt je ook afvragen, van, hoe hebt u dat toch zo lang volgehouden dan? Uh, dat is zeer eenvoudig. U moet alleen maar verkozen blijven. Dus... Uh, uh, ik heb 19 kiescampagnes gedaan op nationaal vlak, 19, voor die 50 jaar te bereiken. Nu, nu u moet niet panikeren in Nederland, hè. ik ben de enige op 10.000 verkozenen. Dus ja. uh, er is geen overvloed, er is ook geen, uh, geen stijgend nee. getij van lang levende parlementair bekeken uh, politici. Uh, maar 19 kiescampagnes, uh, 11 maar, op het vlak van de gemeente is veel, hoor. Maar ik ben zo benieuwd, kijk, want dat, ik snap dat, natuurlijk moet, moet je verkiesbaar zijn... maar u, u was ook steeds verkiesbaar. dus u wilde zelf ook in die politiek blijven. Dus ik ben zo benieuwd naar, naar de, ja, het verhaal daarachter. Waarom vindt u die politiek zo? Och, uh, ik, ik, ik ben een politiek diertje in die zin... Ik was burgemeester in 1964, dat is al lang geleden. Ik ben dan secretaris-generaal geweest van de, mijn liberale partij. Ik ben altijd liberaal gebleven. Ik ben verkozen geweest in een heel klein gebied... het zuiden van Vlaanderen, de mooie Vlaamse Ardennen. En dan zijn die kiesgebieden uitgebreid geworden. Um, ik heb mijn partij mogen leiden een tijdje. Ik ben vier of vijf maal fractievoorzitter geweest... wat toch niet onbelangrijk is. Ik ben gepassioneerd door de openbare dingen. En ik doe, zoals men zegt in Vlaanderen, vele stielen terzelfde tijd... wat in Nederland moeilijk is zijn zelfs niet toegelaten. Maar hoe heeft u het zo lang volgehouden? En ook, ook steeds dat het u lukte dus om herkozen te worden? Wel, de, er is maar één regel. Eén, dat is werken. Uh, als je geen acht dagen de week doet... ik tel goed acht uh -huh. dagen de week... 52 maal per jaar, dan blijf je niet... Er is een joke in Vlaanderen uh, die ik u ga mededelen voor het heel, heel ernstig Nederland. Het verschil tussen God de Vader en Herman de Kroo. God de Vader zegt men in Vlaanderen is overal en Herman de Kroo is overal geweest. Uh, dat is blijkbaar waar, ja. U, maar u wordt ook het orakel van ba Brakel genoemd. Wel, uh, ik ben nog iemand die nogal uh, vooruitkijk. Uh, uh, toen ik in 1980 de pensioenen leidde... had ik gezegd dat het pensioen moet op 70 jaar. We zijn er bijna maar 40 jaar later. Uh, ik heb uh, de kinderen in onderwijs naar het wat men noemt het voorschoolse onderwijs... het kleuteronderwijs gebracht op twee jaar en zes maanden. En nu is dat de hype van, van, van de onderwijswereld. Hoe vroeger men begint, hoe beter voor later. Dus ik ben zo een beetje ja, bij toeval of bij nadenken uh, vooruitstrevend... Wow. en vooruitziend ik geweest. Ik begin steeds meer te begrijpen wat die, waar die vergelijking vandaan komt... met uh, de, de grote regisseur, zeg maar... Uh, wel, uh, omdat ik elke dag... Kijk, een politicus, dat is verschillend in Nederland. U uh, moet werken en u moet de betere zijn. U moet uw zaken kennen, u moet uh, kunnen spreken, u moet kunnen uitleggen. U mag niet op een on onjuistheid betrapt worden in je leven lang. Anders wordt dat uitvergroot. Maar, maar, u hebt ook de cliëntele, de burgers... En die zijn daar niet te samen. Als je elke dag naar Brussel gaat en naar het parlement of naar de regering of uh, naar, naar welke plaats ook, dan heb je s'avonds en de weekends. Ik ben 52 weekends per jaar. Er zijn er maar 52. Mm -hmm. Ben ik uh, in mijn wingewest, in mijn uh, uh, Oost-Vlaamse gauw, wat ik uh, noem mijn blauw bisdom, aanwezig. Uh, misschien de cijfers die u gaat doen stijgeren. Ik krijg ongeveer, zegt men mij, 3.600 uitnodigingen per jaar. 3.600. En ik ga naar 800. Buiten mijn parlementair werk, mijn beroepswerk... ben ik op, op een 800 plaatsen, jaarsgewijze. Dat is een enorme organisatie. U moet het willen doen, u moet het graag doen. U moet ook aanvaard worden. Maar uiteraard het voordeel is, uh, mijn baard, mijn bril... En mijn manier van, van tussenkomen is gekend, dus ik moet me niet meer voorstellen. Oh ja. Daar wil ik toch altijd uh, enkele minuutjes. Ja, u, iedereen weet wie Herman de Kroos is. Ik wil, nog, ik wil nog één ding met u bespreken: de decroïsmen. <laughs> ja, die staat in het woordenboek. Ik ben nu bezig uh, uh, uh, nog een, een, een boek te schrijven. Ik heb er meerdere geschreven. Dat is mijn manier van het Nederlands uh, te manipuleren. Ik, ik kom van het invalshoekje dat het volgende is. Een schilder die mag cubistisch zijn, die mag impressionistisch zijn. Een beeldhouwer die mag abstracte stukken maken. Maar, maar iemand die een taal gebruikt, die moet zich keurig houden aan het groene boekje. Zelfs aan het verdrag. Vlaanderen-Nederland in zaken taal. Ik doe dat niet. Dus ik, ik, ik maak mijn eigen woorden. Als ik iets beschrijf en het woordendoosje is te klein of is niet aangepast... dan verander ik niet de realiteit die ik beschrijf... ik verander het woordendoosje. En dus uh, ben ik iemand die uh, een aantal woorden heeft uitgevonden... Uh, heel veel, en van tijd tot tijd maakt men daar de inventaris van... en men heeft nu in de grote vandalen ons... Uh, ja, uh, top uh, woordenboek, het, uh, het predicaat, de kroïsme, in het woordenboek gezet. als zijn de, een eigenzinnige <laughs> beschrijving van dingen en van uh, feiten. Ja, wat, wat is de laatste die u zo even weet, uh, die, die u hebt bedacht? <laughs> ik zou u zeggen, als ik naar u luister, uh, u bent bezig met de NO-iseren... -o dus de -o van de Kro vindt stand in die wanneer ik u spreek, <laughs> plaats. Oké. <Okay. laughs> okay. um, ik ben zo benieuwd, want wat, ga, gaat, u, gaat u nou nog zich weer verkiesbaar stellen... bij een volgende verkiezing? Wel, op de gemeente, ja. Uh, mijn zoon, vicepremier Alexander de Kroo, een goede vriend uh, van nu twee liberale D66 en VVD-leiders. Uh, want jullie hebben een dubbel gelaat aan het liberalisme. Wij mm -hmm. proberen dat binnen eigen partij goed te verzoenen. Maar. Um, uh, ik mag niet zetelen, dezelfde tijd als mijn zoon in, in de Brakelse gemeenteraad. Mijn dorp, mijn ge geboortedorp, maar mijn vader, grootvader, ook aan de politiek deden. Ik zal wellicht de lijst duwen. Uh, ja, mijn kwotum van uh, stemmen, voorkeursstemmen noemt men dat bijbrengen. En dan uh, mag ik niet zetelen, want ik ben de zoon van iemand die hmm. ik verkies, uh, als hij lukt, om nieuwe burgemeester van zijn stad te worden. Ja. Ja, oké, okay, dus dat, dat gaat dan niet door. Nou ja, weet u, dan, gaan we, dan bellen u gewoon over een tijdje weer eens. Want het is altijd leuk, volgens mij, om, uh, om een gesprek met u te voeren. Ik wens u veel succes uh, met alles wat u doet en bedankt voor het gesprek. Wel bedankt voor die belangstelling. Herman de Kroon was dat. Bedankt. 1, 2, 3 voor de dag. Drie zaken uit het nieuws gaat u meer over horen. 45 pakketsorteerders van PostNL die voeren vandaag actie voor een hoger loon en ook betere werkomstandigheden. Uit zijn krachten zullen een gouden pakket overhandigen aan de directie van PostNL. Maar weinig treinen vandaag in Frankrijk. Daar is een stakingsgolf begonnen die moet drie maanden gaan duren uit protest tegen de hervormingsplannen van president Macron. La France sera tel bloquée dans les prochaines semaines. Ça se joue sans doute en ce moment avec des mouvements de grève. Landelijk Béton... moet het in ieder geval een grote chaos worden. Want gemiddeld rijdt zo'n beetje één op de acht treinen vandaag in Frankrijk. Internationale treinen naar Spanje en Italië liggen bijvoorbeeld helemaal stil. De Thalys tussen Amsterdam en Parijs, die moet wel bijna normaal rijden, wordt gezegd. Morgen ligt het werk ook nog stil. En in totaal gaat het drie maanden duren. Elke vijf dagen wordt er twee dagen gestaakt in april, mei en juni. En dan de muziekdienst Spotify die gaat vanmiddag naar de beurs. Economieverslaggever Nick Wouters is hier. Nick, goedemorgen. Goedemorgen, Jurgen. Waarom gaan ze dat doen? Ze gaan naar de beurs zodat de aandeelhouders kunnen cashen. Dat ze hun aandelen kunnen gaan verkopen. Oprichter Daniel Ek is dat en Martin Lorentzon. Dat zijn de voornaamste aandeelhouders. Dan heb je nog een aantal investeerders, zoals Sony en het Chinese Tencent die erachter zitten. Het is dus niet de bedoeling om geld op te halen om te investeren. Het is echt puur voor de aandeelhouders om hun aandelen te kunnen gaan dat, verkopen. Dat zijn Denen toch? Of zo? Zweden, zijn Zweden. Het. Zweden. Ja, oké. Okay, okay. en, en lopen de beleggers warm voor die beursgang? Dat is ook een beetje moeilijk te zeggen... want het is een onconventionele beursgang. Normaal gesproken gaan ze van tevoren... huren ze hele dure zakenbanken in... en daar gaan ze samen bij investeerders langs... En zorgen ze zorgen dat ze de aandelen al verkocht hebben. Dat is nu niet gebeurd. Het wordt dus straks heel spannend om te kijken hoeveel vraag is er naar die aandelen en wat gaat er met de koers gebeuren? Want normaal gesproken die dure zakenbanken die begeleiden die beursgang... en die zorgen dat die koers niet te zeer gaat schommelen. Die zijn er nu niet, dus het kan alle kanten op gaan als om half vier die handel gaat beginnen. Eén ding is in ieder geval wel zeker. Als belegger stap je in een onzeker bedrijf... een bedrijf wat vooralsnog alleen maar verlies draait... waar de omzet wel stijgt en steeds meer mensen zijn klant van Spotify... 170 miljoen mensen inmiddels. Maar het verlies loopt ook op, samen met het aantal klanten. En dat moet een keer winst gaan worden. En de vraag is, gaan ze dat waarmaken de komende ja, tijd, ja, komende jaren. Vanmiddag eerst maar eens naar de beurs, dus Spotify. Dankjewel, Nick Wouters. Gaan we naar Guilaine voor de onderwerpen van Spraakmakers. We hebben het straks onder meer na tien uur in het mediaforum... over de andere krant. De eerste versie is uitgegeven. En die staat vooral in het teken van Rusland. En die moet dus een andere kant van de zaak belichten... dan veel media doen. Dat is in ieder geval de mening daarvan. Daar spreken we straks over. Verder hebben we... Felix Meurders en Bart Sneeman van het Nederlands Blazers-ensemble. De gast, die laatste in ieder geval. Felix Meurders kennen we natuurlijk eh, ook nog hier van Radio 1. Ze zijn naar Benin geweest vanwege die Hunger Project. Mooi project waar ze straks meer over gaan vertellen. En Tracy Metz praat ons bij over het dorp. De halve stad die Facebook aan het bouwen is. Goed zo, dat allemaal vanaf uh, half tien dus, zometeen op deze zender. Ik uh, haal nog even terug dat gesprekje aan het begin van dit uh, uur... Uh, met Johan van der Kraats. U, u hoorde het, hij, uh, hij vond het even lastig op de radio. Nou, we hebben net uh, even met hem gebeld. Uh, hij heeft uh, alles weer op een rijtje. En straks, uh, later deze ochtend, gaan we een gesprekje met hem opnemen... over die kwestie dus, de gemeenten die Oost-Europeanen willen weren. Houdt u dus van ons tegemoet. Te goed. Ik wens u vast een prettige dinsdag verder. Goedemorgen. NTO Radio 1, het NOS journaal. Omwonenden van Schiphol zijn naar de rechter gestapt omdat ze vinden dat de geluidshinder niet wordt aangepakt. De inspectie geeft zelf toe dat er niet wordt opgetreden als er te veel overlast is, blijkt volgens de volkskant uit e-mails tussen de inspectie en omwonenden. Er wordt alleen gemonitord. Verschillende gemeenten komen met regels... om arbeidsmigranten uit Oost-Europa te weren. Trouw schrijft dat in onder meer Tiel en Zaltbommel... maximaal vier Polen en Roemenen samen in één huis mogen wonen. Buurtbewoners klagen onder meer over geluidsoverlast. De Amsterdamse politie heeft beelden vrijgegeven van de man... die vermoedelijk Redouan B. heeft doodgeschoten. De verdachte is afgelopen weekend samen met twee handlangers aangehouden. De politie is nu nog op zoek naar de kleding... die hij ten tijde van de liquidatie droeg. Die is waarschijnlijk tussen Amsterdam en Hilversum ergens gedumpt. En een inzamelingsactie voor de ontslagen FBI-directeur McCabe is een succes. Binnen vier dagen werd meer dan een half miljoen dollar opgehaald. Hij werd een paar dagen voor zijn pensioen ontslagen door president Trump. Die zegt dat McCabe informatie naar de pers heeft gelekt. Het geld dat nu is opgehaald kan McCabe gebruiken om een advocaat te betalen. Het weer af en toe een bui, later op de dag met kans op hagel en onweer. En het wordt tussen de 15 en 18 graden. AMW verkeersinformatie Er staan nog 45 files. Er zijn opnieuw verschillende ongelukken gebeurd... waardoor flinke vertraging is ontstaan. Op de meeste wegen neemt het aantal files dus wel weer af. Maar niet op de A2, bijvoorbeeld richting Maastricht. Tussen Born en Maastricht-Aken Airport. 13 kilometer door een ongeluk. Drie kwartier vertraging. Er zijn twee rijstroken dicht. Rijkswaterstaat verwacht nog ruim een uur nodig te hebben... om daar de weg weer vrij te krijgen. Een ongeluk op de A9 van Alkmaar naar Amstelveen. Tussen Haarlem-Zuid en Batouverdorp. 20 minuten extra. Er staat 5 kilometer. Ook hier zijn twee rijstroken dicht. A27 Almere-Utrecht tussen Almere-Hout en Hilversum. Nog 16 kilometer door dat ongeluk eerder vanochtend. Drie kwartier extra. En op de A28 Zwolle-Utrecht staat tussen Strandhorst en Amersfoort-Vathorst nog 6 kilometer. 20 minuten vertraging door een ongeluk, maar de weg is weer vrij. Bij Breda is er een ongeluk gebeurd met meerdere vrachtwagens. Op de A58 richting Tilburg staat voor knopend Sint-Annebos. 7 kilometer file. Twee rijstroken zijn dicht en de vertraging is drie kwartier. NPO Radio 1. KRO NCRV. Waar rook is, is vuur. Of niet altijd. Gilene Plach. Spraakmakers. Goedemorgen en welkom. Het geldt in elk geval wel voor de paasvuren... die dit weekend werden ontstoken, maar in een rechtszaak ligt dat soms wat anders. Advocaat André Zebrechts is spraakmaker van de dag en hij staat die haatgangers bij. Hij pleit ervoor om bij een verdachte vooral te gaan kijken... naar wat hij persoonlijk heeft gedaan in plaats van het enkele feit... dat hij in IS-gebied is geweest. André, goedemorgen. Goedemorgen. En ook nog liefhebber van paasvuren? Ook. Ja, oh. laat maar komen. Ja, zo hoog mogelijk, <laughs> ja, zo groot mooi, mogelijk. Mooi vervuiling, maakt allemaal niet uit. Ach, heel af en toe. Oké, okay. één keer in het jaar. Moet precies, kunnen, precies. Denk jij. In het Mediaforum gaat het onder meer over de wereld draait door, dat vanaf vandaag natuurlijk begonnen is aan de zomerstop. Is het een goede keuze om in die periode heel andere programma's neer te zetten of zou hetzelfde programma ook met andere presentatoren kunnen? In het Mediaforum, en nu al te gast, Paul van Gessel. Goedemorgen, Goedemorgen Paul. Wat denk jij, komt Matthijs überhaupt nog terug? Na nou, de zomer? Ik, dat gevoel bekroop mij dus vrijdag van uh, zitten we niet stiekem naar zijn laatste uitzending te kijken? Want uh, er is een uh, grote media grote magnaat met een behoorlijke koopwoede uh, aan de gang. En ik, uh, het zou zomers kunnen dat we over een paar weken toch krijgen dat ook hij, ook hij, zeg maar, voetbal internationaal gaat Ja, volgens mij waren er meer mensen die zo zaten te kijken. Ja. Afgelopen ja. vrijdag bij die laatste. Dat kan zomaar gebeurd zijn. Goed, straks na tien uur meer. We beginnen eerst met Stand.nl. en daarin gaat het over de huisvesting van Oost-Europeanen. die hier onze asperges bijvoorbeeld komen steken en het fruit plukken. De stelling is, gemeenten moeten grenzen kunnen stellen aan het aantal arbeidsmigranten in een woonwijk. Laat uw standpunt horen op 0800-1101. On trouw worden een aantal gemeentes genoemd. He. Maasdriel, Zuidplas, Zaltbommel en Tiel bijvoorbeeld... willen Poolse en Roemeense arbeiders gaan weren uit hun gemeente. Of in ieder geval maximum stellen aan het aantal dat er mogen wonen. Om op die manier de woonwijken leefbaar te houden. Nu komt het soms voor dat er acht tot twaalf migranten... in één rijtjeshuis wonen. En dat kan dan tot overlast leiden. En daarnaast zijn de leefomstandigheden niet al te fantastisch. Erbarmelijk kun je het misschien soms noemen. Onhygiënisch. Lang niet altijd brandveilig. Is het terecht dat gemeentes Paal en Perk willen gaan stellen... aan het aantal migranten in een woonwijk? Of moeten alle werknemers uit Midden- en Oost-Europa gewoon een goed onderdak krijgen? Een aantal gemeenten gaat Poolse en Roemeense arbeiders weren om woonwijken leefbaar te houden. Het was steeds eerder. Er zijn een paar straten verder bij ons...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 En een van die gemeentes die beperkingen wil gaan stellen aan de huisvesting aan arbeidsmigranten, hoort u, dat is Zaltbommel. En de burgemeester van Zaltbommel is Peter Reewinkel. Meneer Rewinkel, goedemorgen. Goedemorgen, mevrouw Pacht. Heeft u enig idee hoeveel arbeidsmigranten er in uw uh, gemeente wonen, of willen wonen? Wij schatten dat, dat er in Zaltbommel sprake is van zo'n 800 tot 1000 uh, arbeidsmigranten. Oké, okay. en, en heeft u een beeld van hoe die dan verdeeld zijn? Of zijn het bepaalde, je hebt al Polenhuizen, hele Polenstraten wordt dan over gesproken? Ja, het gaat soms om huisvesting dus in straten, in wijken. Maar ook wel om huisvesting op de terreinen van de kassen. Dat er barakken bij de kassen worden gebouwd. Uh -huh. Aan de orde is ook wel geweest eventuele grootschalige huisvesting bij ons. Dat, dat stuit op veel protest. Bijvoorbeeld het huisvesten van 300 arbeidsmigranten bij elkaar. Maar waar we het hier nu over hebben is vooral... Uh, uh, huisvesting in straten, in woningen. En dan gaat het dus niet om, om bijvoorbeeld een paul die ook zijn gezinnetje mag stichten. Maar dan gaat het om alleenstaanden die inderdaad soms met meer dan acht in een huis gehuisvest zijn. En ze zijn niet verplicht om zich te registreren als ze er tijdelijk zijn. Dus u kunt op basis van de administratie niet weten hoeveel mensen er wonen. Nee, het is voor ons heel lastig uh, om dat allemaal goed in kaart te hebben. Daar proberen we ook een verbeteringsslag in aan te brengen. Dus wat wij bijvoorbeeld zouden willen introduceren is een digitaal nachtregister. Dat we in ieder geval weten waar s'nachts ook mensen verblijven. Uh, maar uh, hier geldt dus voor uh, dat, dat wel uh, registratie eerst verblijf moet plaatsvinden. Via het zogenaamde REVA. Maar dat we toch met name onvoldoende zicht hebben. Uh, nou, soms ook dus op het verblijf. Maar mm -hmm. ook op, op waar de werkadressen zijn. Want ja. Soms werken de mensen dus wel in de kassen. Maar soms werken ze ook niet in je eigen gemeente. En, en werken ze bijvoorbeeld in ons geval bij bol.com in Den Bosch. Ja. Maar ja goed, dus ik woon uh, ook niet huizen. in Hilversum. Maar ik werk er wel. Dus nee, dat nee, maakt er niet nee, uit? Nee, nee maar, maar wat dus van belang is, ook in het belang dus van de arbeidsmigranten zelf, uh, dat we wel zicht houden inderdaad op aspecten die ook net werden genoemd van brandveiligheid, hygiëne. Mm -hmm. uh, dat is ook in hun eigen belang uh, dat daar uh, betere handhaving ja. op plaatsvindt. Maar toch meneer Rewinkel, hoe gaat u dat dan realiseren? Want uh, ja, je kunt niet zomaar zeggen, nou dat is een Poolse achternaam, die mag niet in het huis wonen. Nee, wij hebben nu aan, aan, op verzoek van de Raad... Uh, proberen toch een nieuwe aanloop weer te uh, nemen. En, en gaan we tot een herformulering van ons beleid uh, over. Dus, dus stellen we uh, bepaalde uh, maxima... En, en de precieze maxima... daar moeten we ook met uh, nou, bijvoorbeeld onze gemeenteraad... maar ook in gesprek. Maar we willen daar ook maatschappelijk over in gesprek. He, je kunt zeggen, we kiezen ervoor om, om bepaalde maxima per huis te stellen. Maar mm -hmm. je kan ook kiezen voor een bepaald maximum aantal huizen in een straat. Het doet bijna een beetje denken als waar ik in Groningen als burgemeester mee te maken had. Dat je uh, bijvoorbeeld zegt, uh, en, als daar werd gezegd, uh, niet meer dan 15% van de uh, adressen daar wonen, dat zijn studentenhuizen. Ja. Ja, dus dat zijn de mogelijkheden die je zo grofweg hebt. Maar, maar daar willen we dus vooral ook over in gesprek om te kijken nee, wat maatschappelijk maar, ook het beste is. Maar meneer Winkel, stel nou dat er gewoon een tuinder is die zo'n woning opkoopt. Ja die zet daar dan uh, 20 polen in. Maar goed, dat staat niet, het is niet een officieel polenhuis dan. Het is gewoon een huis in eigendom van een tuiner. Ja, het gaat soms via inderdaad de tuinder zelf... die dus zelf zijn huisvesting ook probeert ja. te regelen voor zijn arbeiders. Soms gaat het uh, bijvoorbeeld hier via werkzaak of via arbeidsbureaus. Uh, maar dan werkt het toch uh, al niet? Wij, wij zijn natuurlijk als gemeente uiteindelijk wel verantwoordelijk... Uh, voor, voor het beleid en, en zeker ook voor de handhaving. Dus als wij bijvoorbeeld in ons beleid zeggen... nou, we zouden toch misschien op termijn...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 sprake is dus van de ja. uh, huisvesting van alleenstaande huisarbeidsmigranten. Uh, ja. Ik kijk even naar de jurist hier aan tafel. In hoeverre uh, André Sebrechts natuurlijk strafrechtadvocaat, maar uh, weet u dat? Uh, kun je juridisch gezien zomaar zeggen van, we willen maar, maar zoveel Ja, in de ben inderdaad strafrechtadvocaat, maar mijn eerste reactie is dat dat niet zo makkelijk is. Niet om het in ieder geval te richten specifiek op arbeidsmigranten. Precies. Je ja. kunt wel zeggen, we, we willen maximaal vier personen in een woning uh, hebben. En dat kan me voorstellen en dat je overlast wil uh, beperken en brand Veiligheid, hygiëne. Dat soort regels wel. Maar het specifiek richten op, op arbeidsmigranten, dat, dat lijkt mij niet zo eenvoudig. Ja, hoor. Heeft u juridisch uitgezocht, zijn. meneer dat zou, dus ook, dat, dat zou dus ook de bedoeling zijn: dat ja. je dus het, een maximum gaat stellen aan de huisvesting van alleenstaande. Personen in een huis waar soms, nou ja, ik ken zelfs de uitwassen van, van nog veel meer dan acht mensen in een huis. En ja, dan heb je dus ook bijvoorbeeld vanuit brandveiligheid uh, hygiëne mm. en een, een toezicht. Dat doen ze met studenten en zo ook, hè, op, op precies op die manier. En dat, dat, dat precies, lijkt, wel en aardig, uh, lijkt wel aardig aardig te ja, werken. Ja. ja, dus daar zou het dan op uit moeten komen. Want een groot polo-hotel, dat, uh, dat stuit ook een maatschappelijke weerstand, is... hè? Wat ik toch wel wil benadrukken... is dat je uiteindelijk... en ik dacht dat dat ook wel uh, door het expertisecentrum naar voren is gebracht... er moet wel uh, uh, huisvesting gevonden worden. Ja. Dus je kunt uh, allerlei punten zeggen van zo willen we het niet... maar uh, dat, dat is ook wel voor de taak waar, hè, waar wij nu voor staan... en waar we ook opnieuw over in gesprek gaan. Ja, hoe gaan we wel de mensen uh, huisvesten? Dus ja. dat, als, als dat misschien niet is via grootschalige huisvesting... Hè, met enkele honderd zelfs op een bepaalde plek... Uh, ja, hoe, hoe is het dan wel? Hè? Dan... dan je, het, het, het, het, dat is wel de taak waar wij ook ja. voor staan. Nou, Luister u dan even mee, want we hebben de oprichter van uh, Otto... van het arbeidsbureau Otto Workforce ook uh, in de uitzending. Frank van Gogh is dat. Meneer van Goor, goedemorgen. Goedemorgen. U bent natuurlijk een van de grootste werkgevers van arbeidsmigranten in Nederland. Um, vindt u het ook zo moeilijk om huisvesting te vinden? We moeten zorgen dat het... Nou, ik, ik begrijp de standpunten die net worden uitgewisseld... Uh -huh. Um, maar we moeten ook niet vergeten dat er heel veel goed gaat... in de huisvesting van, van arbeidsmigranten. En wat er niet goed gaat, is wat uh, net ook meneer Reewinkel uh, aangeeft... is bijvoorbeeld acht of tien personen in een huis... die door iemand worden opgekocht. We noemen dat het wild wonen. Uh -huh. En dat wild wonen is een zeer ongewenste situatie... die ook veel overlast uh, veroorzaakt. En mijn nou, vraag was aan u: is wilde... het heel moeilijk om woningen te vinden? Uh, we merken op dit moment dat uh, uh, met name de geme gemeentes... en dat was zeker voor de gemeenteraadsverkiezingen... en ik hoop dat dat verandert na de gemeenteraadsverkiezingen... dat men zeer behoudend was om mee te werken aan mogelijkheden... voor huisvesting voor arbeidsmigranten. Want er komen we er wel steeds meer naartoe. Ze zijn nodig voor onze welvaart en voor onze economische groei. En dan kort op de te geven... het is moeilijk om op dit moment medewerking van gemeentes te krijgen... voor initiatieven die ontwikkeld worden. Ja, ja. Oh. En wij zijn er zelf ook mee bezig... Uh, en dat kunnen uh, uh, initiatieven zijn met een tijdelijke bestemming van een aantal jaren die te overzien zijn. Dat je bijvoorbeeld, uh, hè, we zijn salets uh, aan het ontwikkelen speciaal voor arbeidsmigranten. Nou ja, als, als ze mij uh, of organisaties die voor ons werken locaties geven waar we uh, 10, 20 salets uh, kunnen bouwen, dan zorgen wij voor het beheer dat het goed geregeld wordt ja. en dan is er ook geen overlast. En dat kan ook snel geregeld worden, binnen drie tot zes maanden. Alleen je hebt de medewerking van de gemeentes daarvoor nodig... en die is op dit moment algemeen ver te zoeken. Ja, maar dat is ook wat meneer Rewinkel net aangaf. Uh, men ziet het in, in de gemeente ook niet zitten... als er een hele grote groep geconcentreerd juist ergens komt te zitten. Begrijpt u dat? Ja, en in... Nee, dat begrijp ik niet. Want uh, wij hebben veel locaties waar we van 100 tot uh, zelfs 400 uh, arbeidsmigranten hebben zitten. En al die uh, gemeentes die kunnen gewoon gebeld worden en die zullen nee. aangeven dat er geen probleem is, zolang je het wel op een goede manier beheert... en dat je ook die locatie op een juiste manier vormgeeft. Ik geloof zelf minder in hotels waar mensen met z'n tweeën op een kamer zitten... met een centrale natgedeelte waar bijvoorbeeld de douches zijn... en centrale kookgedeelte, Maar als je mensen gewoon nette studios geeft... dan krijg je dat ook van de mensen gewoon... Uh, uh, uh, nette mensen terug die ook gewoon uh, netjes in ja. de omgeving met alles omgaan. Goed, overigens zijn er ook wel uh, bij uw organisatie verhalen... dat het niet allemaal zo fantastisch is en dat er ook containerwoningen in zitten... Uh, en dat er ook veel mensen bij elkaar zitten die zich nogal kunnen vervelen... of maar moeten wachten tot ze opgeroepen worden. Dus het is ook niet allemaal zo zaligmakend. Nou, ik, ik, uh, ik, ik weet hoe de tevredenheid van onze medewerkers is... En natuurlijk hebben wij ook wel eens een keer incidenten. Dat gebeurt als je 10.000 mensen aan het werk hebt. Maar over het algemeen zijn we daar heel tevreden over... En we hebben natuurlijk ook altijd mindere locaties. En die mindere locaties die pakken we aan om er betere locaties uh, van te maken. Alleen ook daar heb je weer de medewerking van de gemeentes nodig. Mm -hmm. Ziet, er is gewoon een krapte aan huisvesting. Er uh, ontstaan op dit moment uh, uh, initiatieven die uh, niet goed zijn voor de lokale bevolking. Dat is inderdaad het opkopen van de huisjes uh, door wie dan ook. En dat, ik noem dat de professionele huisjesmerkers of werkgevers die er zomaar dan uh, inderdaad acht of tien mensen in stoppen. Gelukkig hebben wij als uitzendbranche de SNF, de Stichting Normering Flexwonen. Daar worden in ieder geval criteria, normen en waarden gesteld aan waar een huisvesting aan ja. moet voldoen. Dat vinden wij ontzettend belangrijk. Alleen is het jammer dat bijvoorbeeld de LLTB, dat is de Land- en Tuinbouworganisatie, zich daarbij niet aangesloten hebben. Die hebben geen regels gesteld voor hun uh, uh, mensen, hoe dat ze moeten wonen. Daar is de uitzendbranche, de ABU en de NBBU, dan alweer een stuk verder in. Goed, dus daar zou meer gezamenlijkheid in moeten zijn in die aanpak. Paul van Gessel, kijk even naar uh, algemeen directeur van uh, NHNAT5. Ja. Dat zijn weer andere huisjesmelkers, hè? Uh, dan die in Amsterdam. Uh, uh, nou ja, dat, daar, daar, een... daar wemelt het van de, van de opgestapelde zeecontainers... waar die studenten in gezet zijn. En dat is trouwens uh, heel kleurrijk en die hebben het er erg naar hun zin. Daar uh, hoor je nooit een wandklank over, trouwens. Ik uh, moet je wel zeggen, ik vind het, uh, uh, als ik zo van goal... Van van de van, van, uh, workforce hoor praten. Hoe lang zitten die Polen hier nou al niet? Hè? We, we hebben het al uh, sinds, wat is het, begin 2000, misschien nog al in de jaren 90... Mm -hmm. dat die migranten deze kant op komen. En wat je nu meemaakt, is dat gewoon eigenlijk gemeenten wel de, de, de vruchten willen plukken van uh, deze arbeidskrachten, maar gewoon geen alomvattend beleid heeft. Je moet ze ergens neerzetten of in een woning of geconcentreerd op het erf van de, van de tuinder of in een hotel... maar het lijkt wel of ze niks willen. Ja. Ja, en dan krijg je dus uh, dit soort discussies ja. die we nu voeren. Meneer Van Ewinkel, is dat ook niet een probleem? Dat, er, dat geeft eigenlijk van van Gogh ook aan... Dat de gemeentes werken ook te weinig mee. Nou ja, in ieder geval geldt voor Zalbommel dat, dat uh, wij dus twee dingen willen. We willen zorgen voor een zo goed mogelijke maatschappelijke inpassing. En, en dat is dus ook in het belang van arbeidsmigranten zelf. Hè, dat ze uh, hygiënisch zijn gehuisvest, dat de brandveiligheid op orde is. Maar we willen ook inderdaad zorgen voor voldoende huisvesting. Dat, dat moet met... De vele banen die er soms zijn en die door arbeidsmigranten worden ingevuld... dan moet je ook voldoende huisvesting vinden. En die bereidheid is er in ieder geval in Zaltbommel om, om dat gesprek aan te gaan... en om, om zo met elkaar gezamenlijk inderdaad een oplossing te vinden. Want niemand kan voor het probleem weglopen. Nee, maar heeft u nog een leegstaand kantoorpand bijvoorbeeld of een, uh, of een oud klooster? Wat gebruikt kan worden? Nou ja, goed. Dan, dan is bijvoorbeeld al heel gauw weer... Uh, grootschalige huisvesting uh, aan de orde. En, en ja, daar zitten ook uh, bezwaren aan. Dus, dus ik denk dat er ook helemaal niet zoveel tegen is... dat mensen in huizen soms gehuisvest zijn. Maar het moet wel... Uh, nou ja, binnen bepaalde mate het moet ook iets zijn waar rekening wordt gehouden met mensen die er al wonen. En, en ja, dat, dat is wel het probleem wat opgelost moet worden. Want herkent u wel het beeld, Paul van Gersel schetst het net, van we, hebben, we weten we hebben arbeidsmigranten ten volle nodig. En we willen er ook vooral heel erg gebruik van maken. Maar ze moeten vooral niks kosten, het moet vooral geen, geen last voor ons zijn. Dus het is een beetje scheef wellicht. Ja. Nou ja, het, het, het, het is een uitdaging om om dus ja, de politici met, met dat over het algemeen inderdaad ja. ook, ook ook ook te zorgen dat mensen gehuisvest zijn. Ja. Dat is inderdaad. Uh... Wat, wat moet gebeuren. Ja, maar iets meer ah ja, maatschappelijke ja, acceptatie? Of... Opnieuw met elkaar in gesprek, dat doen we hier... omdat je constateert dat dat, nou ja, dat, dat ook nodig is. Maar eh, het is absoluut nodig om met zoveel banen... met zoveel werkgelegenheid ook huisvesting voor, te vinden... voor de mensen die die banen hebben en invullen. Ja, en dan kunt u toch gewoon als gemeente zeggen van... luister, ik wil gewoon die woningen daarvoor beschikbaar hebben... of ik ga zoveel woningen extra bouwen. Nou ja, daar zijn we dus ook over in gesprek en, en en en die bereidheid is er hier en in zal dommel in ieder geval ook. Okay. Dank voor die toelichting. Peter Rewinkel, de burgemeester van Stad dus, En Frank van Gol van Otto Workforce. het grootste arbeidsbureau dus wat arbeidsmigranten... bemiddelt tussen Nederland en Polen. Nog wat andere reacties. Um, via Twitter en Facebook zijn natuurlijk wat mensen die hebben gereageerd. Marjan Doddema is het eens met de stelling. Zij ziet in haar regio dat arbeidsmigranten... een grote impact op de samenleving hebben. Ze zegt hier in Noord-Limburg loopt het de spuigaten uit. Campings zitten vol met Polen. De gemeente wil oude gebouwen tot Polenhotels ombouwen. Bij een hoop bedrijven worden geen Nederlanders aangenomen. Simpelweg omdat er alleen Polen werken en er dan een communicatieprobleem ontstaat. Gerard Brummer zegt uiteraard zijn de huidige wantoestanden ontoelaatbaar, zowel voor de werkers uit het oosten als voor de bewoners van de wijken. Aan de andere kant heeft Nederland steken laten vallen wat betreft zijn gastheerschap. Als 400.000 buitenlanders voor korte of lange tijd onze bedrijven uit de brand helpen, dan mag daar wel iets tegenover staan. Is dat een beetje Paul, wat jij net ook bedoelde? Ja. Uh, exact, ja. En ik denk dat die mevrouw die reageert uit Noord-Limburg zich de vraag moet stellen hoeveel asperges zij nog kan eten als we er zo over blijven denken. Ja. Kijk, als je het alternatief aanrent, in Rotterdam hebben ze het geprobeerd... heel veel werkeloos, laat die dan maar in de in de, in de, tinders, in de, in de kassen werken. Dat werkt dan ook weer niet. Dus we, we zien het toch als een soort van paria's, heb ik het idee... die arbeidsimmigranten, ja. maar we hebben ze hard nodig voor onze economie. Maar tegelijkertijd is er ook wel een beeld van... inderdaad, er wordt overdag heel hard gewerkt, maar in het weekend gebeurt er dan niks. Ja. Dat is wat meneer Rewinkel aangeeft. Dat ja. zijn dan vaak alleenstaanden die gaan feesten ja. geven, die gaan drinken. Dat geeft herrie. Veel drinken. Veel drinken, ja. Dus... Ja. Nee, Als je het, die kant van haar verhaal wil, er is een issue, maar ik ja. hoor het net Rewinkel ook zeggen. We gaan in gesprek. Ze doen net alsof het een probleem van vandaag is. We zijn er al twintig jaar mee bezig. Kom in actie en, en doe iets. Yvonne mailt nog. Begrijp ik het goed, willen gemeenten alle Oost-Europeanen weer... omdat ze soms met veel in één huis wonen. Laat ze daar dan paal een perk aan stellen. Alleen zomaar weer van de Oost-Europeanen is bezopen. Dat is dus ook voor de duidelijkheid bezopen. niet ja, het verhaal. Ja, mooie woordspeling ja. in dit geval. Het gaat erom dat er inderdaad een beperkt aantal in één woning... moeten of mogen komen te zitten. Jan van Berken uit ons Spraakmakersnetwerk. Goedemorgen. Oh, we hebben eerst Chris van Zijdeveld, hoor ik. Goedemorgen, Chris van Zijdeveld. Goedemorgen. Bent u het eens of oneens met die stelling? Um, ik, ik heb alleen maar gezegd dat... Um, um, je, je kunt in Nederland geen wetgeving richten... op, op mensen met een bepaalde nationaliteit... of, of, of een bepaalde kleur of een mm -hmm. bepaald ras. Je moet algemene wetgeving hebben. En wat je als gemeente kunt doen... is je bestemmingsplannen op orde hebben. Als je niet wilt dat, uh, dat gastarbeiders in, in woningen gaan zitten... Uh, als groepje, dan is die woning in pensioen geworden. En als je je planbepalingen duidelijk formuleert. Dan kun je pensions uitsluiten, dan kun je hotels uitsluiten... dan kun je tijdelijke verhuur als Airbnb uitsluiten. Je moet gewoon zorgen dat de woonbestemming... in je bestemmingsplannen duidelijk en helder wordt omschreven. En daarna die bestemmingsplannen handhaven, dan ben je klaar. Ja, en dat, dat mag je ook zelf helemaal bepalen? Je mag zeker zo bepalen dat... Uh, dat de woonbestemming in het bestemmingsplan geformuleerd wordt. Okay. En daarbij kun je kamerverhuur en tijdelijke kamerverhuur gewoon keihard uitsluiten. Dank voor die aanvulling. Martian van Nuenen, ook in, aan de telefoon. Goedemorgen. Hallo, hallo. Martian van Nuenen. Nee, die luistert misschien mee, maar uh, komt even niet in de uitzending. Hebben we nog andere reacties? Ik weet van Jan van Berkum, die, die zit in ons netwerk. Die zegt, die heeft jarenlang te maken gehad met de huisvesting van arbeidsmigranten. Uh, als ambtenaar van de gemeente Nieuwkoop. Um, dus het was in die zin interessant geweest om te weten hoe hij dat destijds heeft opgelost. Maar goed, die krijgen we eventjes niet te pakken. Dan laten we het daarbij. Online kunt u natuurlijk blijven reageren op de site van Stand.nl. De hele dag nog voor de radio is het nu even klaar. Ik zal even een tussenstandje geven. Hadden jullie eigenlijk een uitgesproken oneens en eens gezegd? Nee. Paul van Gessel, wat kan ik noteren? De, de stelling was... Um... Gemeenten moeten grenzen kunnen stellen aan het aantal arbeidsmigranten in een woonwijk. Ah, oneens. Oneens. Ja, ook, ook oneens. Oneens. En toch is 89% het ja. eens met de stelling van uh, bijna ja. 250 mensen. Maar dat is het van de referenda, Je kan alleen maar eens of oneens zeggen, maar je hebt geen oplossing dan. Uh, de oplossingen zijn het in de uitzending al nou, deels besproken. Beperken nou ja, en handhaven hoor ik alleen, maar dat is geen oplossing. Sprekken stoppen en, dat is weg, dat is en uh, oude panden opknappen. Uh. En het duidelijk in je bestemmingsplan vaststellen. Ja? Meepraten? Gebruik hashtag spraakmakers of volg ons op Facebook. Wel meeschrijven, Paul van gisteren. Ja, ik hoor alleen maar dat ze weggejaagd worden tot nu toe. Wat is jouw Die... nieuws van deze ochtend? Uh, mijn nieuws van deze ochtend. nou ja, Vanochtend was er niet zo heel erg veel spraakmakend nieuws, vond ik. Uh, uh, maar dit weekend, of deze, dat afgelopen weekend... is mij wel weer een tendens opgevallen die in een mooi rijtje past. We hebben net het paasweekend achter de rug. en uh, nou, ik, ik lees veel nieuws, veel kranten, veel websites, et cetera. En aanhoudend ging het weer over nu de paasvuren. En volgens mij past die, we kunnen nu alvast de agenda's trekken voor komend jaar. Volgend jaar, zo rond maart, mm -hmm. uh, rond de vaste tijd... gaan we het er weer om over hebben. En hij pas keurig in het rijtje... Uh, Zwarte Piet, vuurwerk... Me too met carnaval. En nu hebben we de paasvuren. En dat gaat een, een jaarlijkse traditie worden. Dat we het hierover gaan hebben. Maar dat is uh, grappig dat jij het in die uh, hoek stelt. Want je kan het ook stellen aan uh, in de hoek duwen. Van de houtkachels die te veel uh, fijnstof veroorzaken. Ja, dat was een campagne uh, een paar weken. De ja. uh, de 80 kilometer ja. uh, beperking. De milieuzones. Ja. Je kunt het ook in die, in die duurzaamheidshoek of in die nee, milieuhoek nee, zetten. Nee, daar komen de zwaarmakers natuurlijk ook uh, voor, ja. voor in het geweer. Maar het gaat er mij meer om dat we zeg maar de, de, de culturele... De, de, de agenda van dit land. tegenwoordig journalistiek heel erg gebruiken. om allerlei discussies te starten. van het kaliber. ja, zoals het stierenvechten. zeg maar in Spanje ja. is aangepakt. Nee, maar gaat dit. Gaat dit nou specifiek om een traditie? Of gaat dit om bewustzijn en daarom de discussie starten? Nou, volgens mij zit er een ontzettende schisma in dat land. Dat mensen die ook af en toe willen genieten van het leven... en het genieten van tradities, horen daar nou eenmaal bij. Dat er in toenemende mate een spanningsveld ontstaat... met mensen die helemaal niets met die tradities hebben... en de keerzijde heel erg aan het uitvergoten zijn. En, uh, en dat botst. En dat is heerlijk voor ons journalisten... om daar natuurlijk heel veel over te schrijven. Um, maar daar zit een soort chagrijn in dat, in dat debat... Hè, waar we ook laatst... De CDA-minister zich over opwond. Um, en dat, ja, je kan bijna elke keer. Ik weet niet wat het volgende topic is waar we het over moeten. Hè? De zomertijd hebben we het hier ook onlangs over gehad. Ja. En die gaan we dus ook elke keer terugkrijgen. Ja, wat is het volgende verhaal wat we bijna al in de agenda kunnen zetten? En nieuws, dat moet toch een beetje zijn wat ons verrast. En niet wat voorspelbaar wordt. Nee. André, want jij zei net over die paasvuren: van ik vind het prima. Laten we het niet <lacht> al te moeilijk om doen. Overdoen. Ja, het zijn voor mij geen dingen waar ik enorm in nee. zit. Zullen we maar zeggen: waar ik naar wakker van ligt, die, die, die paasvuren. Doe maar. Maar Maak is maar het, maar het inderdaad en, in het rijtje en, van de zoveelste traditie die ter discussie komt te staan? Poeh, ja. Ja, denk het wel. Ik denk het wel. Het zijn inderdaad het het dingetjes lastig. die elke keer terug, ja. terug, terug blijven komen. Maar, nee, ik vind het intrigerend is... in die zin. Dat ik me afvraag, hangt het nou aan die tradities? Of, want bij, bij, bij de Zwarte Pieten gaat het om mensen <laughs> die zich racistisch bejegend voelen. Hier gaat het om ja, maar je hebt een uh, vervuiling. Ja, maar, maar, dus is... maar je hebt een goed haakje nodig om een discussie te starten. Want er is een paar weken ja. geleden inderdaad een grote campagne tegen die haarden geweest. En die doet niet zoveel op zich. En, uh, maar als je iets hebt waar je het dan op kan hangen. En wat ook jaarlijks terugkeert is heerlijk ja. natuurlijk. Want dan, dan, dan gaat heel Nederland erover mee uh, discussiëren. Want maar het je komt dat uit Verschillende hoeken. zeg maar. Uiteraard. En het is ook helemaal niet erg, overigens, dat je, dat je dingen die ooit bedacht zijn, dat je die ter discussie durft te stellen. Want dat is ook de vooruitgang. He, wel in, in de 19e eeuw zijn er, is de palingoproer geweest. Gingen ze in die in de Jordaan gingen ze vis uit elkaar trekken? Dat vonden we op een gegeven moment niet meer zo diervriendelijk. Mm -hmm. en, daar zijn we mee gestopt. Nou, en, en, en zo, zo, zo is het leven. Af en toe moeten dingen bedacht worden en afgeschaft worden. Alleen het valt mij heel erg op dat we daar heel erg druk mee bezig zijn de afgelopen uh, zeg het is maar vijf de druk. jaar. wellicht. Of niet? Nou ja, van een paasvuur kun je van alles vinden. Maar volgens mij, of je steekt hem aan of je steekt hem niet aan. Hè? Er zit weinig nuance in dat. Verhaal. Een lager vuurtje. Tot, ja. tot een meter mag naar ja. Tot het ja. proberen inderdaad. Het paasvuur mag nog maar, maar één poen meter poen poen hoog sluiten. worden. Ja. Ja. Ja, of een elektrisch vuur. Ik weet niet of dat kan. André, jouw oog uh, viel nog op uh, de proeven die worden gehouden binnen gemeentes. Hè? Tien gemeentes gaan de proef ja. met gereguleerd ja. ja. wie teelt. vooral een... de voorlichting erbij. Ja, weer een stap in de goede, uh, in de goede richting. Um, ik denk... Ik denk dat nu we goed gaan voorlichten... en er waarschuwingen bij, op ko bij komen op, uh, op de verpakkingen... dat er nog minder bezwaar is tegen legalisering. En uh, Ik denk dat heel veel mensen het niet zo logisch vinden... dat het niet helemaal gelegaliseerd is tot nu toe. En dus, uh, weer een stap in de goede richting, denk ik. Het moet wel samengaan. Die voorlichting hoort erbij. Anders ja, is het een als een soort ik, vrijbrief. Softdrugs zijn niet al te slecht voor de gezondheid. Dus het moet kunnen maar dan met een goede voorlichting erbij helemaal geregeld. Ja. Laten, we, laten we daar maar mee verder gaan. Alvast wordt die insteek van de voorlichting volgens mij ook... dat juist ook wel degelijk de gevaren van te veel ja. softdrugs ja, nou worden aangetoond. En, en ja. die, die zijn er ook, dus je moet ze ook benoemen, Zoals ze er ook zijn met sigaretten en met alcohol... en ook dat verkopen we allemaal, dit, dit past wat mij betreft, keurig in dat rijtje. Ik heb het nooit zo heel logisch gevonden... dat daar zo'n groot verschil in, in, in wordt gemaakt. Dus ik denk dat het ook echt wel die kant op gaat. De voorlichting is er en het experiment gaat ook eind van dit jaar, meen ik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 Daspasfeest en dat doe je in de mobiele app of op je computer, wat jij wilt. ZZP'ers vinden boekhouden een feestje met Tello. Liceo.nl als enige examentrainer bewezen effectief. ZZP'ers doet de boekhouding met Tello. Ga naar Tello.nl. Tello met een w. GdM Yuxo.